Drie uur. Dit is Radio 1 met Elspeth Gutteke en Thijs van den Brink. En dit is de dag. Hoe word je wereldkampioen Karpervissen? Maar eerst het NWS Journaal met Jeroen gemaakt? Nederland onderzoekt of de politie in Den Haag... het verdrag van Wenen heeft geschonden door een Russische diplomaat te arresteren. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken laten weten. In het verdrag staat dat diplomaten diplomatieke onschembaarheid genieten... De Rus werd de afgelopen weekend een paar uur vastgehouden... omdat zijn buren hadden geklaagd over de manier waarop hij zijn kinderen behandelde. President Poetin eist inmiddels excuses van Nederland. Hij gaf het kabinet tot vier uur vanmiddag de tijd om uitleg te geven. Rusland heeft nog niet gereageerd op de verklaring van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De Nobelprijs voor natuurkunde is toegekend aan de wetenschappers Peter Higgs uit Groot-Brittannië en François Anglère uit België. Dat heeft de Koninklijke Zweedse Academie voor Wetenschappen bekendgemaakt. The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2013 Nobelprijs in Physics to Professor François Anglère at Université Libre de Bruxelles, Belgique, and Professor Peter Higgs at University of Edinburgh, United Kingdom. Ze krijgen de prijs voor de ontdekking van het elementaire deeltje dat massa geeft aan alle materie, ook wel het Higgs-deeltje genoemd. Als dat niet bestond zou alles in het universum gewichtloos zijn en zich permanent met de snelheid van het licht verplaatsen. In 2012 maakten wetenschappers van CERN in Genève bekend dat ze het Higgs-boson vrijwel zeker hadden gevonden. Het Europees parlement heeft ingezet met strengere regels voor sigaretten. En daarmee is een stap gezet naar een nieuwe Europese richtlijn voor tabak. De strengere regels gaan met name over de verpakking van tabaksproducten, de grootte van waarschuwingen en de toevoeging van smaakjes aan sigaretten. Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid deed afgelopen vrijdag samen met 15 andere EU-collega's... een dringend beroep op het Europese parlement om in te stemmen met de strengere regels voor tabaksproducten. Naar schatting sterven jaarlijks 700.000 EU-burgers aan de gevolgen van roken. Werknemers hebben steeds vaker een tijdelijk contract. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau duurt het ook steeds langer voordat mensen een vaste aanstelling krijgen. Het aandeel flexwerkers is in tien jaar tijd gegroeid van 7 naar 10 procent. Meestal worden er ook geen toezeggingen gedaan over een vaste aanstelling. Het planbureau concludeert verder dat er nauwelijks misbruik wordt gemaakt... van flexibele arbeidscontracten. Slechts bij 3 van de tijdelijke werknemers... wordt een onderbreking van drie maanden ingelast... om een vaste aanstelling te voorkomen. De twee mannen die een muis aan een vuurpijl de lucht in wilden schieten... hoeven niet de cel in. Ze hebben een voorwaardelijke werkstraf van 50 uur gekregen... voor dierenmishandeling. De politie betrapte tweetal op Oudjaarsdag... 2011 in het Friese Burgen. Agenten zagen een vuurpijl op de grond liggen... waaraan een nog levende muis was vastgemaakt met tape. De mannen hadden nog meer muizen bij zich. De vastgeplakte muis was licht gewond en was een week later dood. Hij is opgezet en staat in het Natuurmuseum in Leeuwarden. Het weer bewolkt en af en toe zon. Het is zo'n 17 graden. Vanavond en vannacht kan er wat regen of motregen vallen. Vanaf morgen wisselvallig en een stuk kouder, Het gaat of 12. Donderdag en vrijdag gaat het harder waaien.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 Dit is Radio 1. Eo, dit is de dag. Elsbeth Grutteke en Thijs van den Brink. En dat u luistert naar Dit is de Dag met aan tafel journalist en schrijfster Pauline Broekema... over een onbekend werkkamp uit de Tweede Wereldoorlog. En zometeen hebben we ook contact met Piet Paulusma om zijn wintervoorspelling toe te lichten. En we hebben twee wereldkampioenen aan tafel, Bianca Venema en Lisette Beunders. Wereldkampioenen in het karpervissen. Een huishistoricus Wim Berkelaar is erbij en tegen half vier is er onze dichter bij de dag. En vandaag is dat Daniel D. Pauline Broekema, in het puin van het ghetto... zo heet het boek dat je samen met uh, Helma Koolman hebt geschreven. Dat is eigenlijk een onderzoek naar een werkkamp in Warschau. Een werkkamp bovenop een ghetto... waar een Joodse opstand was neergeslagen door de Duitsers. Hè? Ja, in, 43, in het voorjaar van 1943. Wat er over was als puin uh, in Berlijn, Himmler, uh, besloot die herinnering aan dat ghetto moet verdwijnen. Alles. Want even nog, over dat ghetto was een groot ghetto, hè? Een groot ghetto. 400.000 Joden hebben daar gezeten. Zijn weggevoerd naar Treblinka, allemaal omgebracht. En uh, op een zeker moment, uh, in, in het voorjaar van 1943... Kom, komen de laatst overgebleven Joden nog in opstand. En die wordt helemaal die neergeslagen. En uh, nou, op die puinhopen wordt in de zomer van 1943 een kamp ingericht en in het najaar van 43 komen in verschillende transporten komen er joden uit Auschwitz. Enkele duizenden. Maar wacht en even, les... wie bedacht dat? Waarom moest daar een werkkamp om komen? Omdat alles wat herinnerde aan dat ghetto moest verdwijnen. Maar um, de bedoeling was ook dat alles wat er nog restte... aan bouwmateriaal naar Duitsland gebracht zou worden. Maar het was vooral die nederlaag van de Duitsers. Want het was eigenlijk een nederlaag... Die moest verdwijnen. De Waarom? herinnering aan het ghetto moest verdwijnen. Waarom was het een nederlaag? Uh, ja, die, die, die heroïsche weerstand die heroïsche van de, opstand, opstand. Van, de opstand. van de Joodse opstandelingen... met heel gering aantal middelen toch uh, in, opstand, uh, in opstand kunnen komen. Ja, dat, dat, dat, dat, dat zat die Duitsers helemaal niet... Ja, helemaal nee, Joden waren onte mensen natuurlijk. Ja, Paulien ja. zegt heel goed, Joden waren onte mensen. En die, waren die kwamen daar acht, in de opstand. Tegen het SS. Ja. Ja, en dus moest daar uh, ja. een werkkamp komen om de resten daarvan om op te halen? Om de ruilen. resten, alles wat er nog aan herinnerde aan dat ghetto... dat, dat, dat, moest, dat moest verdwijnen. En je zei net, joden uit Auschwitz werden dan weer teruggetransporteerd... naar Warschau om daar dat werk te gaan doen. Joden uit, uit, uit Auschwitz, die uit alle delen van Europa kwamen... die werden in enkele transporten naar Warschau gedeporteerd... om daar ingezet te worden als ruimer van de resten van, van dat ghetto. moesten stenen kloppen, moesten nog laatste materialen zoeken, uh, werden de kelders ingestuurd die daar waren om, om wat er nog was aan elektriciteitsmateriaal te ontmantelen en af te voeren. Er ja, waren het ook Joden die uit Warschau zelf kwamen, die ook weer hun eigen ghetto Nee, het, het waren geen Poolse Joden. Uh, Duitsers wilden daar geen Poolse Joden hebben, omdat die spraken dus in staat waren om contact te leggen met de aannemers die daar uh, ...overdag kwamen om het materiaal af te voeren. Daar wilde ze uh, ze wilden niet dat daar contact ontstond, omdat men dan zou kunnen vluchten. Waarbij natuurlijk de vraag was, als men ontvluchtte naar het niet-Joodse deel van Warschau... ...wat had je dan nog? Dan, ja. dan, dan, dan was je meestal ook verloren. Ja. Er zaten enkele honderden Nederlanders tussen. En die waren voor ons, afgezien van de andere Joodse uh, gevangenen... ...die waren voor ons heel, heel interessant. Ja. Want het verhaal over het werkkamp is vrij onbekend, hè? Ja. Loede Jong, de Grote Meester... Um, die heeft er natuurlijk wel over geschreven... maar verder was er heel weinig over bekend. Wat is de verklaring daarvoor? Er zijn zoveel werkkampen geweest. Het verhaal concentreert zich vaak op, op... als het over een Nederlandse jodenvervolging gaat... op Westerbork, Auschwitz, Sobibor, Sobibor, Sobibor, Sobibor. Bergen-Belsen, ja. maar niet op die, op die werkkampen. Dat was ook de tragiek waar veel overlevenden mee te maken hadden. Ze vertelden hun... Verhaal maar niet meer, omdat het niet meer begrepen, niet begrepen werd. Niemand kende Achau het, niemand herkende het. dat ja. was toch een ghetto, er was een opstand geweest. Maar het verhaal zelf konden ze niet kwijt. Nee. Jij zei, ik ben op zoek gegaan naar Nederlanders. Was dat een ingewikkelde zoek, toch? Helma en ik. Um, uh, we, um, de, het is alsof je een rivier oversteekt. Van de ene steen naar de andere steen. De ene naam bracht de andere naam. Um, we hebben het onvolprezenjoodsmonument.nl he, op internet. Daar hebben we gezocht op de joden die in Warschau zijn omgekomen. En daar kwamen we namen tegen van David Cohen. De beroemde David uit Dave uit het Bittere Kruid. Dus Helma heeft gesproken met Marga Minko, mm. de zus van, van, van David. En heeft hem kunnen vertellen... onder deze omstandigheden heeft uw broer moeten leven... de laatste weken van zijn leven. En dat is voor... Heel veel mensen, heel belangrijk, om ja. dat te weten. Jullie hebben nog een andere Nederlander gevonden, namelijk uh, Shaul Saddam. Ja. Laten we even luisteren. Ik moesten verder lopen, maar het bleek dat we het ghetto ingingen. Die SS, die Jets ziet hier in, in het ghetto van Warschau. We zagen dat alles was ruïnes. Dus we waren, waren aangekomen na de opstand, de Joodse opstand in Warschau. Die ghetto was vernietigd bleek dat onze, onze taak was om het kertig schoon te maken. Het moet voor die mensen ook een verbijsterende ervaring zijn ja. geweest... dat je daar dan terecht was. Ja, ik ben een getuigenis tegengekomen van een man die uh, op het uh, bij het Waterloopplein werkte... een Amsterdamse Jood. En die zei, ik wist helemaal niet dat ik in Wasje terechtkwam werd een dag, uh, dag van Auschwitz naar Warschau. En daar kwamen ze aan. Ze kwamen aan op de omslakplats. De, de plaats van waar de Joodse inwoners van het ghetto weg waren gevoerd. En daar kwamen ze aan. En daar liepen ze door dat puin. door die, Een maanlandschap was het. Ja. En, en er waren, waren mensen... Uh, waren, waren soms wat Poolse Joden die zich toch... Bij hadden kunnen voegen en die wisten waar ze waren. Dit is het Jeruzalem van het Oosten. We zijn in Warschau. En kijk wat er van geworden is. Dat, we, dat was ook verbijsterend voor veel, voor veel mensen. En, ja. en, en, nou ja, er zaten erbij natuurlijk Nederlanders die wel wisten waar hey, en Paulien, ze waren. Was zo, je hadde, bij die zondecommanders, dat zijn van die mensen, die dus wij spreken als mensen uit de gastkamer kwamen, had je zondecommanders en dan werden ook die zondecommanders weer getoond. Het is een inleiding om jou te vragen al die mensen die uit Auschwitz uh, of anderszins naar uh, uh, deze plek... werden getransporteerd, moesten die ook nog dood? Was de bedoeling van die SS om die mensen helemaal uh, laten we zeggen, ja, uh, te vernietigen... Jullie... omdat ze geen getuigenis mochten lezen? Ze, ze, ze waren er voor voor het werk. En werkkrachten waren toen natuurlijk ontzettend, uh, ontzettend belangrijk. Nee, ze, ze, zijn, ze zijn niet doodgemaakt, maar uh, heel veel zijn er wel uh, omgekomen. Er kwam een enorme tyfusepidemie, het was daar... Het was daar smerig. Er lagen nog stoffelijke overschotten in, in het puin. Dus daar, daar, daar zat ook, zat ook ziektekiemen op. Uh, en op het moment dat de Russen naderden... De Russen die bleven maar hangen. He, daarvoor was jou ja. om het verzet maar, maar, maar neer te, te drukken. Uh, op het moment dat de Russen er aankomen... wordt dat uh, kamp wordt, wordt, uh, ontmanteld. Administratie wordt vernietigd, helaas... Daarom weten we weinig van namen en aantallen. En toen zijn de mensen op mars gestuurd. Werkkrachten. Dus niet doodgemaakt, maar okay. op dodenmars gegaan. Okay. En toen naar Dachau. Nee, ze zijn dus niet... Het was ja. geen vernietigingskamp. Nee, vanwege dat getuigenis. Het was een, he, een werkkamp. De omstandigheden waren des niet meer verschrikkelijk. Jullie hebben die Nederlandse overlevende gesproken, Charles Sadan En hij vertelt een herinnering aan dat kamp. Nou, Ik kan me nog herinneren dat ik stond te huilen van de kou. En mijn neus druppelde. Dat gewoon werd een ijspegeltje. Ja, Vond dan... ik zo mooi. Ik weet nog dat Helma terugkwam met Israël. Helma is naar Israël geweest om met hem te spreken. En dat ja, goeie, Helma terugkwam. Ja. En we stonden op de redactie. Wij zijn collega-vriendinnen. We stonden op de redactie te praten. Het was voor het eerst dat ik er weer trof. En toen vertelde ze me dit verhaal. Hoe, hoe, hoe Charles daar, een jongetje van 17, 18. Uit Middelburg. Daar in, die, in, die, in, die, in de maanlandschap. Hoe die het zo koud had gehad en daar stond te stond huilen van de kou en dat ijspegeltje en helemaal niks om je handen te bedekken en dan die 17, 18-jarige die daar stenen moest bikken. Dat, dat zijn ook de momenten dat je zo onder de indruk raakt van het verhaal. En je denkt: hoe haal je het in je hoofd om, om dit mensen aan te doen? Ja, en die mensen moeten ook nog een leven ermee leven. Precies. Hè? Dat is natuurlijk ook een groot precies. Verhaal. Je en... bent 17, je wordt Want 90. Hij heeft het overleefd. Hij heeft ja. het overleefd. Je moet er mee leven, maar, maar, en heeft kinderen en heeft kleinkinderen. En dat is ook: ik denk dat we het daarom ook geschreven hebben. De, de, ook de bewondering van mensen die daarna door zijn gegaan. Die, die, die kinderen hebben gekregen. Die kinderen liefde hebben kunnen geven. Ik ben bij Jacques Polak geweest, de, de voetballer. Zijn, zijn grootvader heeft in het kamp gezeten in Warschau. Heeft overleefd. En Sjaak wist er niets van. En die zei, ik weet nog dat ik bij opa en oma ging logeren. En dat s'nachts opa in zijn slaap gilde. Dat is dan de realiteit. Probeer maar Sjaak wist niet waarom dat was. Nee. Dat heeft hij pas later nee, gehoord. Nee, hij wist dat zijn opa in een kamp had gezeten in Auschwitz. Dat wist hij, maar niet in Warschau. Ja. Is, is dit verhaal vooral geschreven voor de nabestaanden voor de nabestaanden en voor de omgekomenen. Want het is zo onverdraaglijk dat mensen alleen maar een naam hebben... en een geboortedatum en een sterfdatum, maar dat ze geen gezicht hebben. En dat gezicht hebben we willen geven. Ja, en de situatie waarin ze hebben verkeerd. Hebben en de situatie waarin ze hebben nee, en, en, verkeerd. En Paulien, wil je, wil je ons, laten we zeggen, dus de, de lezers... want je zegt, in antwoord van Thijs zeg je, nou, ik wil het voor de omgekomenen... voor uh, alle mensen, maar voor, gewoon voor ons hedendaagse burgers... zeg maar, die dat allemaal niet meegemaakt hebben... Is het daarvoor ook nog geschreven? Ja, natuurlijk. Nee, maar wat, ja, ja, ja, ja. Wil, je, wat wil je dan meegeven? Je wilt, je wilt meegeven, kijk, zo gaat het dus. Zo gaat het dus als je niet uitkijkt. En dit hebben, is mensen overkomen. Met stigmatisering bedoel je? Stigmatisering. Je bent jood en, en dus moet je dood. En, of... en, en uh, willekeur. En uh, je, kunt er, uh, ja, je kunt er ook van leren. Dat, dat is nou? ook... Uh, dat, dat, je, dat je altijd ontzettend waakzaam moet zijn. het moment dat er wordt geregistreerd en dat er wordt gezegd... maar die mag niet meer naar school. Een van de hoofdpersonen uit, om, uit ons boek... die mag op een gegeven moment niet meer naar de Joodse school. Mm. Dan moet je naar de, naar, de, naar de lagere school. Dan moet je al zeggen, wat is hier aan de hand? Ja. Het is trouwens, dat is misschien goed om te zeggen. Donderdag wordt het boek um, gepresenteerd. En dan gaat ook de tentoonstelling open... in het herinneringscentrum Kamp Westerbork. Kleine tentoonstelling, daar zijn we heel blij mee. Die ook een, een beeld geeft van, van, van het kamp. In het puin van het ghetto door Pauline Broekema en Helma Koolman geschreven. Dankjewel voor je verhaal. Ja, we gaan praten over het weer. Dat valt eigenlijk wel weer een beetje niet bij het verhaal van Pauline, Maar we gaan het toch maar doen. De herfst is nog maar net begonnen. Maar Piet Paulusma die maakte elk jaar een verwachting van de winter. Piet, Goedemiddag. Goedemiddag, Elsweb. Jouw voorlopige winterverwachting op PietWeer.nl heb jij uh, gepresenteerd. En we zijn eigenlijk wel benieuwd wat je verwacht dit jaar. Ja, dan weet je, ik kom elk jaar ongeveer zo rond deze tijd... met een voorlopige verwachting. Op 1 december begint de winter. De meteorologische winter en dan kom ik op 30 november met de definitieve. Um, als het aan mij ligt, wordt het normaal tot te koude winter. En ik voel iets meer... voor een te koude winter dan normaal. En ligt het aan jou? Nou ja, nee, maar... zoals ik al denk. Zo bedoel ik het. Oké, oké, ja, goed. goed. Ja. Ga verder. En, uh, en uh, uh, ik denk ook dat... als je kijkt naar het stromingspatroon... van de afgelopen anderhalf jaar... en je kijkt naar alles wat deze zomer gebeurd is... Uh, afgelopen voorjaar en nu... dan denk ik dat wij een, een winter krijgen... die vooral in januari... wel eens flink koud kan zijn... Dat is altijd heel tricky, hoor, dit soort uitspraken. Dat ja, daar bellen, bellen we je ook. <laughs> maar ik denk dat januari een koude maand wordt. December wat aan de zachte kant, maar wel wisselend. En uh, februari wat wisselvallig. En misschien ook wel wat aan de, kou, uh, aan de koude kant. Ik denk ook dat die koude winters wat meer gaan voorkomen de komende jaren. Oh, Piet, je maakt me helemaal niet blij, jongen. Ik ben geen echte man. Ik nee. hou niet van schaatsen. Ik hou niet van kou. Doe eens iets, iets anders. Nee, oh, voorspel ons warmte. Ja, maar ik heb ook al een warme zomer voorspeld. En die is wel gekomen. Ja, dus... ja nee, dat Nou, dat je, laat op, op, is... maar jat gelijk. Daar zijn er we... helemaal gelukkig mee zijn geweest. Dat is, waar. dat is waar. Nou, zijn er mensen, Piet Poudersma, die ken jij natuurlijk ook... die zeggen, ja, je kan dat helemaal niet doen, dat weer voorspellen op zo'n lange termijn. Wat, wat zeg je tegen die mensen? Ja, nou, dat ben ik uh, misschien met heel veel mensen ten dele eens. Uh, er wordt natuurlijk elk jaar weer van ons gevraagd. En ik moet zeggen dat enkele collega's van mij en collega bedrijven... Al uh, een winterverwachting of een wintervoorspelling hebben gedaan. Ik noem het ook eigenlijk geen verwachting, want het, moet een, het is meer een voorspelling op zo'n lange termijn. Computermodellen doen dat ook. En de meeste collega's en collegabedrijven hebben gekozen voor een zachte winter. Hm. En ik sta er iets, iets kouder tegenover. Ja. Ik denk dat wij op de schaats komen. Oké, okay, ja, want ik er zit naast iemand. En het Thijs van de Brink... die erg van schaatsen houdt. Mm -hmm. En die kan schaatsen, zeg jij? Ja, ik denk dat Thijs al kan gaan schaafsen. Okay. Ik kom hem wel tegen op een balzette vaart bij mij. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Nou, dan gaat het echt vriezen voordat ik daar naartoe kom. Moet er wel een soort Elfstedentocht zijn of zo? Ja, dat is ook zo. Nee, maar daar doe ik geen uitspraak over. Ah, oh. Goed, nee, hè? je weet het... ...dat maar, ik adviseur ben van de bestuur, ...maar ik doe nooit danuit dat moet ik het bestuurd heb... Uh, ja, de echt, de echt belangrijke dingen... ...die vertel je dan weer niet. Maar Piet, hoe kan het nou dat jouw collega's dan voorspellen... ...dat het een zachte uh, winter gaat worden... ...en jij zegt dat het gaat vriezen? Doe je dat expres omdat je iets anders nee. wil zeggen... ...of heb je echt nee, ook nee, reden nee, nee, om dat... Uh... Nee, dat doe ik niet expres. Ik heb uh, twee maanden geleden alles... Uh, ...met mijn collega John Hamega... ...die werkt bij mij, heb ik het er eens over gehad... ...en toen zei ik, nou, ik denk, als ik zo kijk naar wat er gebeurd is... ...zou het wel eens een koude winter kunnen gaan worden... En dan, eh, dan kijk je nog eens en heb je het er nog eens een keer met elkaar over. En dan, hoe dat, ja, hoe dat kan... Ja, maar Piet, het klinkt toch een bedoel... beetje of je in een glazen bol kijkt, hoor. Het klinkt toch een ja, beetje in een maar... glazen bol. Ja, het is wel, het, is deel... het kan misschien glazen bol overkomen. Maar ik moet je zeggen dat uh, uh, afgelopen zomer het heel goed gegaan is... en de winter daarvoor ook redelijk tot goed. Het blijft natuurlijk altijd lange termijn. Het blijft natuurlijk altijd uh, wel zoeken naar... Ja, wat ik hier beweer, klopt dat wel een beetje. Gaat dat wel kloppen, kan dat wel. De winter, als de winter over is, als de winter voorbij is, dan weten we het. Goed, dan gaan we jou weer bellen. En jouw voorspelling is vanaf eind november te lezen op pietweer.nl. Dankjewel, Piet. Oké, okay, dankjewel en uh, succes. Dankjewel. Ja, en hoe de winter ook wordt, er zijn mensen die niets liever doen dan dit. Oh. <lacht> Ja, we hebben het over vissen. Oude mannen die aan de waterkant zitten te kijken naar een dobber... Die worden vaak gezien als het stereotype beeld van de recreatieve vissers. Maar bij onze tafel zitten twee vissers van iets andere orde... Lisette Beunders en Bianca Venema en werden dit weekend wereldkampioen... carpervissen aan het Italiaanse Lago di Bolzena. Nou, Van harte gefeliciteerd met deze titel. Uh, om met u te beginnen, mevrouw Beunders, hoe kwam u aan het idee... om daaraan mee te doen in dat WK carpervissen? Nou, eerlijkheidshalve moet ik toegeven dat Bianca op het idee is gekomen... Okay. om deel te nemen aan dit uh, World Carp Classic... Uh, het is ontstaan, eind vorig jaar hebben wij het wereldrecord voor dames naar Nederland gehaald... door de zwaarste vis te vangen uh, van ruim 38 kilo. En uh, als gevolg daarop zei Bianca, misschien is het ook wel 38 leuk... 38 het kilo? Het weg... Laten zien, zo. <laughs> zien, zoiets. Uh, het is inderdaad zo'n vis. Ja. Ja. Ja. Dat doe je niet met een hengel, denk ik. Ja, dat doe je nog steeds met een hengel. Ja, dat doe en nog en, to en een toen hengel. dacht u, uh, mevrouw Venema, dan gaan we nu naar het buitenland. Ja, dat leek me inderdaad een heel goed plan. Uh, ik volgde de World Carp Classics al wel een aantal jaren daarvoor. En uh, nou ja, op basis van uh, het vangen van het wereldrecord mochten wij ook deelnemen aan. Uh, U hadden hier geplaatst? Dit jaar, ja, min of meer. Uh, door die vangst hebben we ons geplaatst. En voor ons was dat een grote eer om daar uit te komen voor Nederland. Ja, en ook met succes. Nou, het aan de ja. haak slaan en binnenhalen van grote vissen van 38 kilo of meer, dat brengt uh, de nodige spanning met zich mee. En het wordt op de commerciële zenders op tv altijd heel spannend gebracht. Yes! Get it! <laughs> It's a powerful bite on the line. Bang! Oh, look at that! There he is, there he is, there he is, there he is! There he is! I don't want to lose this fish. Oh! <laughs> When finally, the rod springs into action. Keep it coming, keep it pumping like I am. Keep the line tight, keep it pumping. <laughs> we've got to keep him off the bottom, otherwise we'll be in snags and we'll lose him. There he wow. is, there he is. We we got it. We got it ja, dat oh, uh, is National Geographic of Discovery. Ging het bij jullie ook zo? Daar komt het eigenlijk wel op neer in de praktijk. Vooral yeah. als je net met de, de wedstrijd begonnen bent... en de eerste run, he, zo noemen we dat dan... op het moment dat er een vis, vis bijt, een karper bijt... dan is de spanning enorm hoog. En we praten we inderdaad ook zo met elkaar. Ja, echt waar? U, u, <maat> maar wel in Nederland. Wel in ja, okay, Nederland. Okay, okay. ja, doe eens voor. Maar we hebben een rolverdeling ook. En de eerste aanbeet zou dit keer voor mij zijn... omdat wij vis om vis uh, vangen... En dan heb je wel zoiets van, ja, de eerste vis die we vangen... moeten we echt zorgen dat we die landen, heet dat, binnenhalen op de mat. Dus uh, de, de, de beetmelder, die ging, je pakt de lijn op en je slaat aan. En vervolgens drill je de vis. En, uh, en dan is het echt zo van, hou de lijn strak, hou de lijn strak. Pak de boot, pak de boot. Ga erin, ga erin. Dus, vergeet je je moest daar een, een zwempest aan. Vergeet je zwempest niet. Nou, dan zit je met je zwempest dan al in de boot. In de boot, ja. En dan, de, dan ga je dus verder het meer op, en dan is contact eigenlijk een beetje weg. En dan zie je haar heen en weer. Mag eentje het zwemt het water in of zo? Nee, op de, <laughs> op de, boot. <laughs> op de ja, boot. Op de boot, met hengel ga, ga je het water op om te zorgen dat. En de ander je... blijft aan de wal? Ja. Dat moet. Ja. Oh, oh, op die ja, manier. Ja. Je mag niet met streden blijven. Ik zie die man ook aan die wal zitten. Ik zie twee knappe dames hier. Jij dat een is aan het diggelen, Wim. Ja, ik zie die mannetjes aan zitten. Dat is toch wel apart. Hartstikke leuke omwenteling. jullie? Nou, het, het vissen, zoals wij het gedaan hebben, is echt topsport. Absoluut. Het uh, begon op maandagochtend 7 uur en het duurde tot zaterdagochtend 8 uur. Ja, in die tijd hebben we maximaal 10 uur slaap gehad per persoon. Okay. En Het is uh, okay. heel hard werken. Okay. Waarom krijgen? zijn er nog aparte competities voor mannen en vrouwen? Ja, die zijn er niet. Oh, het is, ja, is mannenvrouwen in één. Een. Een. Ja, ja, we ja, waren een ja, enige vrouwenduo dat meedeed. Oh, okay. nou, vandaar mijn vraag, uh, Thijs. Dus ja. je, je ziet die mannen daar zitten. Ja, ja, dat doet iets dit. met die mannen. Ja. Je ziet even die dames en die poten die denken... Maar hoe, hoe, hoe ja. werkt dat? Word je geaccepteerd in die mannenwereld? Heb je daar je best voor moeten doen? Wat, wat, wat vertel eens? Ja, het resultaat zorgt ervoor dat je geaccepteerd mm. wordt. Oh, Jullie halen gewoon... Waar win je op? Op grootte van vis? Of op snelheid waarop je hem binnenhaalt? Kilo's in dit geval. Het gaat om kilo's vis en aantallen... Uh, en daarmee hebben we in dit geval uh, ja, de mannen ver, uh, ver achter ons gelaten. Ja, want hoeveel kilo en hoeveel vissen hadden jullie? We hadden in totaal 40 vissen. En ruim 366 kilo. Zo. Hoeveel? 366, 366 kilo. kilo. We elke dag 1 ja. kilo. Ja. Van jullie ook wel eens niks? Ja, zeker. Dat komt absoluut voor. Ja? Dat we niks vangen. En, uh, maar dat niet doen ze in de WK dan waarschijnlijk. In de viswereld blanke. Ja, blanke. Um, ja, Wat is dat een meer waar heel veel karpjes in zitten? Zou ik daar ook iets vangen, bijvoorbeeld? Dat zou heel goed kunnen. Lago di Bolsena is een meer van 150 vierkante meter. Kilometer moet ik zeggen. Dus dat is enorm. Dus ja. zelfs Thijs zou daar een carverboot kunnen aan. Win. Nou, ik had mijzelf dat niet toestaan. <laughs> ik weet niet, technisch niet. Maar jullie hebben van alles hier op tafel liggen. Allerlei apparaten, want je had het net ook over een beetmelder. Ik dacht vroeger dat gewoon dat het dobber naar beneden ging... en dat je dan wist dat er een vis ja. aan zat. Maar dat is iets, iets meer mogelijk tegen. Nou, onze lijn lag bijvoorbeeld op een afstand van 200, 250 meter. Dan kan je een dobbertje niet meer zien. Dus vandaar dat je met een beetmelden Dan hoor je een piepje of zo. Ja. Okay. Ja. En wat ligt hier nog meer? Ligt hier wat meters? Wat, wat zijn, zijn dit voor dingen? De Rye Marine? Dat is een visfinder. Ja dat is, vis visfinder. ja, dat is een visfinder. Die kijk. staat op de boot. Zo ja. kan ik het ook. Dan kan je ja. zien waar ze zwemmen. Ja, Klopt. Ook. <laughs> nou, je ziet niet zozeer waar de vis zwemt. Maar wat je wel ziet is wat voor een ondergrond er zit. Of er wier uh, uh, bevindt, uh, of het een harde grond ondergrond is, en wat de diepte is. En ja, je hebt, uh, als je het water invaart, vooral di de -de Bolsena heeft dieptes van meer dan 100 meter. Maar is het een soort onderwatercamera? Deze is niet gekoppeld aan een onderwatercamera. Die heb je ook, maar je zit een voeler onder en die bepaalt de diepte van de water, de watertemperatuur. En je weet en ongeveer waar je ze is. kan vinden dan ook. Dus het is eigenlijk ook nog een behoorlijke studie die je moet doen. Dat is technisch. Absoluut, technisch. Ja. Ja. ja. Is, er zit is het een echt een strategie achter. Is het, het fulltime? Uh, het is geen baan van ons. Wij werken daarnaast nog uh, in het dagelijks leven Visafslag? Vist afslag. Briljant. Het is goed wat gevoel. Je? Nee, wel ja. <laughs> Wat doen jullie dan? Nou, 3, 6, ja, dat is benieuwd. Waar, waar ja, werk je? Dan ja. zit je dan gewoon ik her, kantoor. Ik ben als projectmanager, salesmanager in het RPO-vak bij Randstad. En Bianca oh. heeft een eigen bedrijf in reïntegratie. En, en wat hebben jullie gewonnen? Want er staat hier een cheque. 500 kilo staat erop. En dat jullie winnaar zijn. Maar er staat niet op hoeveel geld u mee naar huis mochten nemen. Ja, We hebben echt een scala aan prijzen gewonnen. Dat varieert van een behoorlijke geldprijs... van ruim 10.000 pond. Kijk, zo goed. Um, ja. Dat wat je daar ziet is een waardescheck voor uh, Boyleys. Dat is het, het haakaas. Uh, die, die wij zelf mogen samenstellen. Oh, ja. Dat is van onze sponsor Dynamite. Ja. Van een Engels bedrijf. Um, de fishfinder die ik net liet zien. Een, uh, een weegschaal. Met een gouden plaat die wordt gegraveerd. Uh, een soort trofee... Een reis naar Zuid-Afrika. Wat is de volgende wedstrijd die op het programma staat voor jullie? We zijn gisteren uitgenodigd om een wedstrijd deel te nemen over twee weken in Frankrijk. Maar we moeten nog even kijken of dat in de agenda past. Vervolgens zijn we uitgenodigd voor een wedstrijd in Texas in februari. Dus er staan allerlei leuke dingen op het programma voor ons om aan deel te nemen. Op nou. naar de Olympische Spelen. Maar het is nog geen Olympische sport. Nee, dat nee, nog is pas sportvisserij. Onder. Nederland is wel aangesloten bij het okay. IOC inmiddels. Ja. Tijd voor onze dichter bij de dag vandaag. Daniel D. Nou, Daniel, dat laatste onderwerp. Daar moet het hele gedicht over gaan. Uiteraard. Maar ook. Als ze me missen, dan ben ik. <laughs> Uiteraard zijn er dringender problemen om aandacht voor te vragen en dan heb ik het niet over het gebabbel aangaande het Nederlandse weer, maar eerder bijvoorbeeld de vluchtelingen uit Noord-Korea die hier niet welkom zijn. Niet echt verrassend, Nederland heeft tenslotte ongeveer hetzelfde idee over gastvrijheid als bovengenoemde democratische volksrepubliek. Kniffel. ...of onze traditie van rommelende politici, politici... ...of de manier waarop stervende patiënten worden begeleid. Desalniettemin wil ik nu liever een volgende visanekdote delen... ...en daarna zal ik het nooit meer aan iemand vertellen. In het verleden is er namelijk al eens een vrouw wereldkampioen vis geworden. Vraag me niet welke vis, vast met vinnen en kieuwen en schubben... ...lijkt me eveneens aannemelijk. Men verklaarde dit aan de hand van het feit dat de vrouw in kwestie ongesteld was... De vissen werden aangetrokken door de geur van bloed. Want een vrouw kon toch niet zomaar kampioen worden? Al moet gezegd dat de theorie afkomstig was van de verbolgen mannen... die liever hun tijd verdeden aan de waterkant... dan gingen fun shoppen met hun vrouw. <lacht> Prachtig. Gebeurd. Echt gebeurd, ja? Ja, ja, ja. Oh, nou, Dat heb het meegekregen van jullie collega's uh, van de uh, podcast Is American Life. Oké, okay, nou, we gaan het nog een keer nakijken. Maar we geloven je op je woord. Daniel D, dankjewel. We zetten jouw gedicht op onze website. Dit is gedag.nu. En we bedanken onze gasten Pauline Broekema, Lisette Beunders, Bianca Venema, Wim Berkelaar, Joost van der Brand, Simone van der Vlucht, Saskia Teunissen en Piet Paulusma. En zometeen de villa met Ger en Tessel. Ger, goedemiddag. Wat Hallo. Gaan doen? Uh, de winnaars van de Nobelprijs voor Natuurkunde zijn bekend. Dat hebben jullie niet gemist natuurlijk. Nee. Het zijn de voorspellers van, de, van het bestaan van het legendarische higgs deeltje En met fysicus Gerard het Hoofd, zelf ooit Nobelprijswinnaar, bespreken we het belang daarvan. En Kuwait, let op, is bezig een test te ontwikkelen om homo's en lesbo's te herkennen. En ze gaan die test, die gaat door de golfstaten heen, en ze gaan die gebruiken om lesbo's en homo's uh, te weren. Nee, dat is geen geintje, dat dachten we natuurlijk eerst. Mm. Nou, dat zo allemaal in de villa. Dit is Radio 1. Het is uh, half vier, hier is Jeroen Tjepkerma met het NOS-journaal. Nederland onderzoekt of de diplomatieke onschembaarheid van een Russische diplomaat is geschonden. Als blijkt dat dat zo is, biedt Nederland excuses aan aan Rusland. De diplomaat werd afgelopen weekend een paar uur in Den Haag vastgehouden... omdat zijn buren hadden geklaagd over de manier waarop hij zijn kinderen behandelde. President Poetin eiste vanochtend excuses van Nederland. In Kenia is mogelijk een Nederlandse terreurverdachte gearresteerd. Een Keniaanse krant schrijft erover, maar het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen bevestiging gekregen...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 En de Duitser die werd verdacht van vernieling van een oud rustbed... in het Rijksmuseum, is vrijgesproken. De 22-jarige man was in juli op het 17e-eeuwse museumstuk gaan liggen. Daarbij zou het bladgoud hebben losgelaten. Maar de rechter acht dat niet bewezen. Dat waren de hoofdpunten. Weinand Zwaan bij de ANWB. Hoe is het op de weg? Nou, er zijn een paar ongelukken gebeurd. Onder meer in de Koentenol op de A10 West richting Den Haag. En dat merk je op de A10 Noord. Want daar staat de file tussen Kadoule en de Koentenol 3 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Bij Rotterdam op de A16 vanuit Breda. Voorknopen plein 3 kilometer door een aanrijding op de parallelbaan. De rechterrijstrook is dicht. En de A58 van Bergen op Zoom naar Vlissingen is helemaal dicht. Tussen knopen De Poel en Heinkensand na een ongeluk volgt daar de opleidingsroute U18. Dit is Radio 1, Villa VPRO, Tessel Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Het pensioenplan van het kabinet wankelt. Klaas Knot van de Nederlandse Bank voelt het aan zijn water. We zijn bijna uit de crisis. En weer is er een plan om de pensioenpotten te stropen om eens flink te gaan investeren. Dat zijn de onderwerpen in ons economiepanel Klinkende Munt, na vier uur. Hoe gaat het verder met de schaliegasdiscussie? Nu Shell-topman Peter Voser zo duidelijk zijn teleurstelling heeft uitgesproken... over zijn schaliegasavontuur in Amerika. Wij vragen dat aan Lucia van Geuns, energie-expert van instituut Klingendaal. En uw reacties zijn welkom, natuurlijk, via de site villavpro.nl. Dit is tot half vijf Villa VPRO. De Engelsman Pieter Hicks en de Belg François Englert... kregen de Nobelprijs voor Natuurkunde. Dat is net bekendgemaakt. In de jaren 60 voorspelden ze het bestaan van het zogenaamde Hicks-deeltje. En in 2012 uh, uh, werd het deeltje, weliswaar met een slag om de arm, uh, gevonden. Gerrit het Hoofd, fysicus en zelf Nobelprijswinner in 1999. Hij was met collega Martin Veldman uh, de bedenker van de naam van het deeltje. Uh, naar Pieter Hicks uiteraard. Uh, meneer, meneer het Hoofd, goedemiddag. Goedemiddag. Um, ja, ze hebben 50 jaar moeten wachten op die Nobelprijs... tot het, weliswaar met een slag aan de arm, was aangetoond. Um, waarom heeft dat zo lang geduurd? Nou, u zegt het zelf al. Het heeft zo lang geduurd voordat experimenteel aanwijzingen konden worden gegeven... voor het bestaan van dit deeltje. En ja, dat zal in de toekomst eens vaker gebeuren... dat iets theoretisch voorspeld wordt. Maar pas na een lange tijd... <tacht> ook echt experimenteel aangetoond. En dat, en dat is hier het geval. Het is zelfs... Ook zoals u zei, dat er nog een klein beetje onzekerheid is. Maar dat eigenlijk staat wel vast dat dit het deeltje is wat we zochten. Maar of de details allemaal kloppen, dat moet nog nagegaan worden. Wat is, er, wat is het belang van juist dit, dit ene elementaire deeltje, waar zo lang naar gezocht is? Ja, het is toch al heel erg een ontbrekende schakel. We hadden wat we noemen het standaardmodel van de subatomaire deeltjes. Dat is een volledige beschrijving van alles wat we weten op het gebied van de allerkleinste materiedeeltjes, waar alles van uit opgebouwd is. Maar één ding was nog niet helemaal duidelijk, en dat is uh, ja, dat er, het model heeft een bepaald mechanisme van symmetriebreking, en daar hoorde dit deeltje bij, maar dit deeltje was dus nog steeds niet ontdekt. En daarmee was er altijd een kleine mate van onzekerheid, want Theoretici voorspellen dan wel zoiets, maar is het er dan ook? Ja, en hoe lang moet het duren, meneer het hoofd? Uh, hoe lang moet het duren voordat je dat standaardmodel bij de moet zetten als dat ontbrekende schakeltje niet gevonden wordt? Nou, als ontbreekt het schakeltje echt ontbreekt, dan moet het model worden herzien, althans op bepaalde punten. En uh, ja, dat zou een vrij grondige wijziging wel inhouden, want dan hebben we het echt theoretisch echt verkeerd. En... Dus dit deeltje moest er echt zijn. Mm -hmm. En nu het dan eenmaal gevonden is, zij het nog steeds met dat hele kleine slagje om de arm. Is er dan nu inderdaad de verklaring van alles? Nou, nee, dat ook weer niet. Maar het model, de beschrijving die we nu hebben... is wel heel erg prachtig, compleet. Die beschrijft heel erg goed alle deeltjes... die men in het laboratorium heeft waargenomen. Maar er, we weten dat er ook meer is dan dat. We weten dat er in het heelal deeltjes rond, rondzwalken euh, met grote hoeveelheden zelfs... waarvan we niet weten wat het precies is. En die hebben we nog niet goed begrepen. En in dit model passen ze ook nog niet. Dus er moet nog wat gedaan worden. Dat weten we. En we weten ook dat er nog krachten zijn... met name de zwaartekracht die er nog niet helemaal goed in zit. Hm. Dus er is nog steeds werk te doen. Gelukkig. Ja. maar. Um, uh, uh, ik, ik zei het al, u heeft met Martin Veldman... Uh, het deeltje, de naam Hicks Kibbel, gegeven. Betekent dat dat u hiermee van doen had het uh, voorspellen en het aantonen van deeltje? Nou ja, het was eigenlijk voor ons... Uh, we hebben dat onafhankelijk van, van zowel Hicks als Kibbel... Uh, gewoon gesteld dat dit moet er zijn om ons model... Uh, ...goed te laten werken, onze berekening goed te laten werken. En toen bleek dat het allemaal al precies, vrij precies opgeschreven was... ...door Hicks door Kibbel, maar ook uiteraard door Engler... ...en zijn medewerker Robert Brout. Waarom, ro wa waarom is meneer Kibbel eigenlijk niet ook onderscheiden? Die, zijn naam valt steeds Ja, die hoort er ook wat bij, maar ja, dat, die komt dan eigenlijk op de derde plaats... ...volgens de, de huidige inzichten. En Kibbel had ook nog een aantal co auteurs En die zouden dan ook bij hebben gemoeten en uh, dan zal men aan meer dan drie mensen deze prijs moeten geven. En dat doet men niet graag in het comité, dan zal men afwijken van een gewoonte. Dus ik denk ja, dat het een, een teleurstelling zal zijn voor meneer Kibbel, die had erbij kunnen wezen, maar ik denk dat men bes gewoon om praktische redenen besloten heeft hier de lijn te trekken. Hard ja, dat bedrijf had de anders wetenschap. gekund inderdaad. Ja, hard bedrijf de wetenschap. Meneer Het Hoofd, uh, dank u wel. Wij spraken met Gerard Het Hoofd over de winnaars van de Nobelprijs voor de Natuurkunde. Goedemiddag. Goedemiddag. Homoseksuelen komen binnenkort de golfstaten niet meer in. Koeweit is bezig een test te ontwikkelen waarmee homoseksualiteit vast te stellen zou zijn. Hoe die test werkt of waar die uit bestaat is volkomen onduidelijk. Maar test je positief, dan kom je het land niet in. Wij geloofden het verhaal eerst helemaal niet, maar de Nederlandse ambassadeur in Koeweit heeft het bevestigd. Hans Tweede Kamerlid voor de VVD, buitenlandwoordvoerder. Goedemiddag. Goedemiddag. Is dit verhaal u ook al ter oren gekomen? Ja, ik heb het via internationale media... en ook via wat nationale media is het bericht mij ter oren gekomen. Maar mijn eerste reactie was dezelfde als die van u... dat ik amper mijn oren kon geloven. Ja. Ja. Trappen we niet collectief ergens in? Um, nou, van de golfstaten is in ieder geval bekend... dat het zo'n beetje het moeilijkste gebied is voor homoseksuelen om naartoe te reizen... Um, uh, een land als Saudi-Arabië kent zelfs nog de doodstraf. En, uh, ook, ook zijn er bijna geen subculturen waar uh, homo's in ieder geval nog een beetje kunnen bewegen. Dus het is een van de moeilijkste gebieden voor, voor homoseksuelen. Maar dat, dat zou betekenen dat ze tegelijkertijd een test zouden hebben ontwikkeld die homoseksualiteit vaststelt. Ja, ik, uh, ja. mijn wenkbrauwen gingen ook omhoog. U bent Kamerlid, dus het ligt uh, in de reden dat u opheldering vraagt aan de minister van Buitenlandse Zaken, meneer Timmermans. Is dat, mm -hmm. ga, gaat u dat doen? Ja, ik, uh, hiervan wil ik wel even weten wat er van waar is. <laughs> Sorry, en of het klopt. Mm -hmm. en zeker als het uh, klopt dat ook de Nederlandse ambassadeur zich daarover al heeft uitgelaten. Want dan hebben we uh, ja, toch een, een bevestiging aan onze kant. Wat ik graag wil weten is, gaat het hier om een soort uh, uh, routineuze uh, gezondheidscheck? Uh, er zijn meerdere landen die, die, die dat doen op het moment dat, uh, dat groepen de, uh, hun land binnenkomen. Dat is ook niet helemaal ongebruikelijk als je bijvoorbeeld... Um, uh, risico's voor de volksgezondheid vermoedt of op een hiv aids um, dat, dat, dat gebeurt in meerdere landen, inderdaad. Maar om een uh, seksuele geaardheid vast te stellen, lijkt me een medische check überhaupt vrij zinloos. En, um, tenminste, ik ken geen medische check die dat zou kunnen vaststellen. Het zou een wetenschappelijke doorbraak zijn als blijkt dat zij daadwerkelijk zo'n test zouden hebben. Ja. Ik weet niet of het, uh, of het een doorbraak is waar we dan bij zouden moeten gaan juichen. Maar goed, um, het is in ieder geval een medische noviteit. Ja. Ik denk dus ook dat we daarom even uh, precies moeten weten wat er aan de hand is. Of het hier gaat om een soort routine check um, die in meerdere landen gebeurt. En overigens niet is bedoeld om iets vast te stellen wat te maken heeft met je seksuele geaardheid. Um, als wel dat we bijvoorbeeld volksgezondheidsrisico's dreigen. Dat dat gebeurt in meerdere landen. Maar als hier daadwerkelijk sprake zou zijn van een medische check... met als daadwerkelijk oogmerk om homoseksuelen... de toegang tot een land eh, te, eh, eh, dus niet te verschaffen... Ja, dan is dat wel een reden om even opheldering te vragen. Dus daar zal ik eh, minister Timmermans eh, schriftelijke vragen over stellen. Oké, okay, en als hij dat dan bevestigt uiteindelijk... en laten we er even vanuit gaan dat dat dan klopt... wat moet dat dan betekenen voor de verhouding van ons land met deze landen? Ja, nou ja, dan moeten we onze verhoudingen met, onze, met die landen die op zichzelf goed zijn. Minister Temmermans was net in de regio, heeft net een reis afgesloten in die golfstaten. Dan moet je altijd proberen om je verhoudingen uh, die goed zijn te gebruiken om um, ja, dit soort uitwassen, om die uh, tegen te gaan, te voorkomen um, of, of aan te passen, lijkt me. Zou er dan bijvoorbeeld van overheidswegen ook richting het bedrijfsleven iets gezegd gaan worden? Van nou, we gaan ervan uit dat, uh, dat jullie je verre houden van die landen en dat jullie je medewerkers niet blootstellen aan dit soort uh, ongein? Nou, kijk, dat laatste mag je van Nederlandse bedrijven wel verwachten die daar investeren. Uh, dat kan je uh, ook nog wel vragen. Maar um, om algehele economische relatie te herzien, daar ben ik niet zo voor. In de eerste plaats werkt het niet zo. In de tweede plaats. Um, uh, gebruik je invloed dan verkeerd. En in derde plaats denk ik ook dat we helaas uh, zullen moeten wennen... we hebben nu net een aantal zaken met Rusland gehad... Um, uh, dat er in toenemende mate overal op de wereld uh, staten zijn... die zich in toenemende mate zelfbewust tonen... Uh, met opvattingen die wij als achterlijk uh, uh, bestempelen. En het enige wat dan werkt is dat je die landen aanspreekt... op de verdragen en de principes die ze zelf onderschrijven en hebben ondertekend. Oké, okay, meneer Ten Broeke, wij wachten net gezamenlijk af... Ja, Dank goed. u wel. Dank u wel. Tot ziens. Pst. Eén minuut. De boerderij. We gaan straks naar de familie Nuijens in Bruggebrug. Dat is een, een echtpaar. En die ben helemaal bezeten van de schapenvokkerij. En ik moet zeggen, die fok op ja, boven niveau. Nou, ik ben dus inspecteur bij het schapenstamboek. Ik ga alleen de boer op of de fokkers langs. Nou, hier zit we allemaal, hè? En deze wil je graag ingeschreven hebben. Ja. Nou, haal het tevoorschijn. De voorbenen kunnen iets meer kracht uitstralen. Maar dat is niet slecht. De achterbenen vind ik dat hij heel goed heeft. Geruk ook even hier komen als je wil. Hij heeft een mooie hakker in. Dus absoluut niet stijl. En ook absoluut niet zabelbenig. Dus niet krom. Het velletje moet op het bot zitten. Dan praten we over droog hardbeenwerp. Bij mij krijgen ze zelden 85 of 86 punten voor de benen. bij deze scoren bij mij 87 punten voor de benen. Omdat hij eigenlijk hele ideale beste achterbeen heeft. Dat was Dirk Rijne, Inspecteur bij de Nederlandse Schapenfokkerijorganisatie. In één minuut gemaakt door Marije schuurman Hes. We denken soms dat Nederland het centrum van de wereld is. En misschien denkt iedereen dat wel over zijn eigen land.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 Onze correspondenten gaan deze week wereldwijd op zoek... naar de manier waarop mensen lijf en leden fit en gezond houden. Gisteren begonnen we in Jakarta... waar een autoloze zondag de mensen gewoon dwingt tot lichaamsbeweging. En vandaag zijn we in Zuid-Afrika, in Township Soweto bij Kaapstad... op bezoek in een sportschool zonder dak. Een lentezonnetje in een park in Soweto... Hier wordt gezweet, gekroond, gepuft, pijn geleden. Soweto heeft een openlucht sportschool gebouwd. Gratis toegankelijk voor alle mensen hier die in de township wonen. Mannen zwiepen met hun benen heen en weer. Dat schijnt goed voor de dijen te zijn. Hier een andere man schaart zijn benen op een crosstrainer. Er zijn ook nog verschillende apparaten waarop je buikspieroefeningen kunt doen. How are you doing? Oh, I'm not fijn. Oh. Ik kan niet meer praten van de pijn. 25-jarige Tandi zit hier op een machine. Wat train je nu? Which muscles does this train? Deze machine? Mm, I think the stomach. De buik. You see I'm fat so I need a Maybe four pack at least. <laughs> ze, ze, ze prikt met haar vingers in haar buik. Ze zegt: ik, ik, ja, Je ziet het, ik ben, ik ben te dik. Ja, ik wil het, misschien geen six pack, maar in ieder geval een, een four pack. One, two, one, two, one, two. In Zuid-Afrika is ruim twee derde van de vrouwen en een derde van de mannen te dik. Er is hier steeds meer aandacht voor overgewicht. En doktoren zeggen ook: Je moet gaan bewegen. To lose weight. To see. Of I, maybe last month I have a, a problem. So then they said I need to train a little bit to lose a little kilo. Ze zegt uh, ja ik moet wat verliezen, want ik uh, ben 25 en ik heb nu al hartproblemen. Oh, one, twee. My name is Bongani, Masego, is wel known as Mashwabana. Mashobana hier en Mashobana heeft ervoor gezorgd dat mensen niet alleen maar de apparaten hier kunnen gebruiken, maar hij organiseert hier klasjes. Yes, people are getting overweight in Zuid-Afrika. because because of what they eating most of the time because they like eating junk food, you know. So at the end of the day, it causes them diseases. Er wordt hier heel veel fastfood gegeten. Uh, de KFC is heel populair, de McDonald's en daar gaan mensen veel te vaak naartoe. De meeste mensen die hier komen. Uh, sporten die daarvoor al of gingen die nooit naar een sportschool? And most of them they were not gymming before. They only come now because they can see now that oh they we got a gym here which is for free. Then they started to come to the gym. Heel veel van deze mensen hebben nooit de kans gehad om naar een sportschool te gaan. Simpelweg omdat het uh, te duur is. En nu hebben ze dus een gratis sportschool. Fijn, fok je, En hierop een uh, soort van uh, cross trainer. Er staat een man van 46, hier ook uit Soweto. Mijn naam is Sabelo Maizella. Ik ben uit Soweto. En hij rent iedere ochtend hier drie kilometer naartoe om hier te kunnen sporten. En uh, veel Zuid-Afrikanen zijn te dik, hoor ik. Maar daar heb jij geen last van? Ik a lot of zuid Africans are getting overweight, but you, dat don't have that issue. Ja, yeah, I don't have that issue because I've started early to train. Uh, maar als je bijvoorbeeld naar de vrouwen kijkt, ik hoor altijd dat zuid afrikaanse mannen juist ronde vrouwen mooi vinden. <laughs> no, that's true, but some of them, some they don't. Because many of them there are Zulus who like the bigger women, yeah. Ah, oh, het zijn vooral de Zulus die yeah. van de grotere vrouwen houden. Zoals president Zuma. De president yeah. hier heeft ook drie grotere vrouwen. You can see the uh, wives they are very big, yeah. So they like the big women. And some of them is not that uh, they are coming because they want to be fit. It's a stress, uh, taking stress out because of financial issues. Uh, challenges in homes. Thing that is Er is best wel veel stress hier in de township thuis. Uh, stress uh, met, uh, met geld. Veel mensen hier zijn, uh, zijn niet heel erg rijk. En hier sporten, helpt ervoor om wat te relaxen. Two, 3, 4, 5. Dat was een bijdrage van Alice van Gelder. En morgen is fitnessend Zwitserland aan de buurt. Naar schaliegasboren in de VS in de Verenigde Staten... is één grote financiële teleurstelling geworden. Dat zegt vertrekkend bestuursvoorzitter Peter Vozer van Shell. Ook tempert hij de winstverwachtingen elders in de wereld. En met deze uitspraken lijkt de discussie over schaliegas een natuurlijke dood te sterven. In de studio van instituut Klingendaal zit energiedeskundige... van het gelijknamige instituut en voormalig medewerker... van Royal Dutch Shell, Lucia van Geens. Mevrouw van Geens, goedemiddag... Goedemiddag. Hoe komt het nou dat dat zo'n financieel zo enorm tegenvalt? Nou, het is voornamelijk voor de grote oliemaatschappijen een probleem. Want ik denk dat het uh, succes van Energie uit Schalië in de VS er nog steeds is. Maar niet zozeer voor, de, voor die grote bedrijven. Want die zijn vrij laat in het verhaal, zeg maar, ook gaan investeren in Amerika. En eigenlijk nu, vanwege de lage gasprijs, is dat niet meer een winstgevende onderneming. Ja. Het, is dus gewoon, het ligt aan hun strategische keus van Shell. Het is niet zo dat schaliegasboren uh, a priori onrendabel is. Nee, zeker niet. En vooral niet in de Verenigde Staten. Het is op dit moment eigenlijk ook nog maar, alleen nog maar een verhaal van de Verenigde Staten. Daar worden door een hele hoop, nou, bijna, nou ik zou bijna zeggen duizenden kleine private olie- en gasbedrijfjes uh, olie, maar ook uh, wat ze noemen natte olie, condensaten en ook uh, gas uit de grond gehaald. En dat gebeurt op een hele winstgevende manier. Maar niet zozeer door die grotere bedrijven, omdat die zoals ik al eerder zei vrij laat in het verhaal binnen zijn gekomen en daardoor ook vrij veel hebben moeten betalen voor bijvoorbeeld... Bijvoorbeeld wat ze noemen land leases, oftewel de, de gebieden waar ze kunnen boren en tegelijkertijd ook uh, vrij weinig kunnen verko verko verkopen. Vooral het gas, omdat het gas in de loop van de jaren, de afgelopen jaren, weinig waard is geworden. Puur omdat er zoveel gas aanwezig was. Ja, nu er, er even vanuitgaande dat je voor een wereldwijde aanwending van dat schaliegas toch die grote jongens nodig hebt. Ze nu deze teleurstelling te pakken hebben. Wat gaan ze doen? Gaan ze wachten tot die gasprijs weer aantrekt? Of gaan ze zich langzamerhand? uit dit project terug te trekken. Want dan is je discussie over schaliegas, milieu, slecht of niet, ten einde. Nou, ze gaan zich met name in Amerika uit een, uit een aantal, wat ze noemen plays, een aantal projecten terugtrekken. Bijvoorbeeld in Texas. Want daar hoopten ze veel meer, uh, zeg maar, natgas te kunnen vinden. Maar in feite was dat te veel gewoon drooggas. En daar verdienden ze weinig op. Maar dat wil denk ik niet zeggen dat dit soort grote bedrijven, en dat geldt ook voor Exxon en een aantal andere grote internationale oliebedrijven, zich uit dat hele onconventionele olie- en gas-exploratie uh, uh, uh, en productie zullen terugtrekken. Je ziet dat Shell bijvoorbeeld heeft geïnvesteerd in de Oekraïne. Hè, maar ook bijvoorbeeld in China. Ze zijn ook nog steeds bezig in Zuid-Afrika. Dus in de rest van de wereld zijn ze wel degelijk nog actief op dat vlak. Maar als het om schaliegas gaat, gaat het er dus eigenlijk om... dat het voor grote bedrijven als Shell van belang is... dat ze de eerste zijn, dat ze voor in de rij staan? Nou, onder andere. Ja, en ja. dat het ook grootschalig is. Want zij zijn niet geïnteresseerd in kleine, in kleine uh, zeg maar, of uh, maar een aantal putten. Het moet grootschalig zijn. En het moet als zodanig ook winst opleveren voor de aandeelhouder. Um, is hier sprake van een uh, gedeeld belang tussen de Amerikaanse overheid en deze grote uh, brandstofjongens? om te zorgen dat het een succes wordt. Uiteraard voor Shell en collega's om winst te maken... en voor de Verenigde Staten... om uh, onafhankelijk uh, van het Midden-Oosten te zijn... bij zijn brandstofvoorziening. Nou, ik denk dat, kijk, de politiek in Amerika is op dit moment heel duidelijk opgericht... dat ze, zeg maar, minder afhankelijk willen zijn van de import van fossiele brandstoffen. Dus daar is een hele sterke politieke wil. Tegelijkertijd hebben ze gezien dat op dit moment vanwege die enorme competitieve... wat ze noemen upstream-industrie, dat heel goed gaat. Er wordt heel veel gas en olie gewonden nu op, op hun eigen terrein. Dus zeg maar onshore vooral, op land. He, zulke staten als North dakota en Texas op dit moment, als je praat over olie uit Schalië is echt aan het boomen. Nou, Daar zitten die grote bedrijven eigenlijk niet bij. Dat zijn allemaal kleinere en bedrijven. Wat ik al eerder zei. Mm -hmm. Kleine olie- en gasbedrijven. Niet grote internationale oliebedrijven. Want die zijn er al relatief vroeg mee begonnen. Die hebben al vroeg met de lokale uh, uh, landowners. Dus met de lokale boeren. Om het maar zo te noemen. Uh, uh, financiële deals gemaakt. Om daar te kunnen boren. En dat loopt eigenlijk heel goed. Mm -hmm. en, uh, en de, de grote oliemaatschappijen zijn later gekomen, moesten veel meer betalen. En zoals ik al eerder zei, door die lage gasprijs... is met name aan de gaskant is de winst enorm tegengevallen. Ja, hij waarschuwt, uh, Peter Vozer zei ook... Uh, uh, waarschuwt de, de, de spannen verwachtingen voor elders in de wereld. Het verhaal wat u ja. nu vertelt, zou je dan zeggen... mocht het hier in Nederland uh, uh, aan de orde komen dat het gaat gebeuren... dan ligt het dus niet erg voor de hand dat Shell daarmee mee gaat doen? Nou, ten eerste is het in Nederland helemaal niet aan de orde. Het Nog gaat om, niet? Één proef, om, om één proef op, om proefboring en Zeker, maar er zijn natuurlijk een aantal andere aspecten. Ja. Mm -hmm. Ja, maar er zijn een aantal andere aspecten. Ik heb, de Verenigde Staten is een verhaal op zich. Met name het recht van de ondergrond daar... Hè, waardoor de landeigenaren een, zeg maar, een direct financieel belang, financieel belang hebben... in de winnen van delstoffen, is heel anders in de rest van de wereld. Maar ook de ondergrond in het algemeen. De geologie is anders in Amerika dan in de rest van de wereld. Het toegang, de regulering, uh, uh, zeg maar de, uh, uh, de winstgevendheid... is in elk land weer anders. En Amerika heeft nu duidelijk laten zien dat het daar een succes kan zijn. Maar dat wil nog niet zeggen... dat dat zomaar als een soort copy-paste in de rest van de wereld ook kan. Je ziet dat in Europa met name de sociaal-maatschappelijke aspecten... de milieuaspecten, de boventoon voeren. Als je kijkt naar Polen, maar ook Oekraïne... waar de overheid heel keen is om meer gas uit de grond te halen uit Schali... daar moet het eerst maar worden bewezen... of ja. er überhaupt iets winstgevend in de ondergrond zit. Dus het zijn meerdere aspecten waar je het hier over hebt. Ja. De, uh, zou u, ja, Met het oog hierop zou je bijna zeggen dat het antwoord nee luidt, maar toch de vraag... zou je een voorspelling willen doen over hoe dat gaat in de toekomst... de komende tientallen jaren met schaliegas? Gaat dat een zachte doodsterven of denkt u toch dat het een, dat het in de markt blijft? Nou, ik denk dat voor de Verenigde Staten dat nog een heel erg uh, succesvol verhaal blijft. Niet alleen maar voor gas, maar ook voor olie. En dat zie je op dit moment. Ik denk dat in de rest van de wereld het allemaal niet zo'n vaart zal gaan lopen. Als het ergens uh, uh, mogelijk gaat, uh, zeg maar een succes zal zijn, dan zal het ook voor de langere termijn zijn. Dan praat je over Rusland, misschien Argentinië, misschien China, misschien de Oekraïne. Maar voor de rest zal het niet zo'n enorm succes zijn zoals op dit moment in de Verenigde nee. Staten. Denkt u dat Shell met dit avontuur grote schade heeft opgelopen? Nou, ze hebben flink wat miljarden moeten afschrijven. Dus wat dat betreft is er wel degelijk financieel een, zeg maar, wat, wat verlies geleden. En Gaat het dan van uw capaciteit, uh, de capaciteit van het zoeken naar andere oliebronnen nog op moeilijke plaatsen en gas? Nou ja, kijk, dat hangt van hun strategie af. Hè. Ze, ze op dit moment zetten ze groot in op exploratie. Voor zowel onconventioneel, maar ook diep water in het arctische gebied. Dus moeilijke, moeilijke gebieden. En ik denk dat dat wel zal blijven. Want dat zijn natuurlijk vaak de enige gebieden waar ze nog de mogelijkheid hebben om aan exploratie en productie te doen. Want de makkelijke olie en gas zit toch veelal op slot in het Midden-Oosten. En dat wordt veelal geëxploiteerd door nationale oliebedrijven, de staatsoliebedrijven. Ze, ze zitten ook in Alaska toch, maar daar is, oh, is het een beetje. Misgegaan, geloof ik. Dat ligt daar ook even stil nu, Shell. Nou ja, hun, ex hun exploratie, daar is uh, nu voor één of mogelijk twee jaar uitgesteld. Er zijn wat, uh, zeg maar wat uh, ongemakkelijkheden gebeurd uh, vanuit Shell bezien. Uh, maar daar zijn natuurlijk ook andere bedrijven actief en dat geldt voor het hele Artische gebied. Hè. Dus daar, uh, daar zal wel degelijk activiteit komen. En hoe. Hoe, hoe actief dat zal zijn, dat, dat moet de toekomst uitwijzen. Maar dat is echt voor olie en gas voor de hele lange termijn. Dus niet voor de korte termijn of middellange termijn. Ja. Oké, okay. Lucia van Geuns van instituut Klingendaal, eh, energiedeskundige. Heel hartelijk bedankt. Over de uitspraken van Peter Vozer hadden we het. De Shell-bestuursvoorzitter, de afscheidnemende bestuursvoorzitter... die wat teleurgesteld is over... Uh, uh, hij had zich meer voorgesteld van... Het schaliegasavontuur in Amerika. De villa is er zometeen na ster nieuws en uh, weer en verkeer en dergelijke weer. En dan natuurlijk met ons economiepanel Klinkende Munt. Er valt nogal wat te bespreken. Tot zo.